In Jan van der Putten met het NOS-journaal Artsen hebben een overzicht gemaakt van honderden behandelingen die volgens hen zinloos zijn. Op de lijst die vandaag aan minister Schippers wordt aangeboden staan ruim 1300 behandelingen. Het gaat om behandelingen waarvan niet wetenschappelijk is bewezen dat ze werken. Zo is een kijkonderzoek bij knieklachten vaak niet nodig. En krijgen patiënten met de longziekte COPD vaak onnodig zware medicijnen. Door de zinloze behandelingen af te schaffen kunnen er mogelijk veel zorgkosten worden bespaard. In het zuidwesten van Mexico zijn massagraven gevonden met de resten van tientallen mensen. De graven werden ontdekt in een gebied waar vaker massagraven zijn gevonden. Het is een gewelddadig gebied waar veel drugsbendes actief zijn. Er zijn bij deze fonds 32 lichamen en 9 afgehakte hoofden op gegraven. lang de resten er al lagen is onbekend. De graven in Mexico werden ontdekt nadat bewoners hadden geklaagd over stank. Bierbrouwer Bavaria stort zich op de Amerikaanse markt. Het Brabantse familiebedrijf neemt voor een onbekend bedrag lettuce Imports over. Een Amerikaanse importeur van Belgische speciaalbieren. Bavaria denkt dat er in de VS een groeiende markt is voor bijzondere bieren. Eerder dit jaar nam het bedrijf al de Belgische brouwerijgroep Palm over en verder kondigde Bavaria deze zomer een samenwerking aan met een Britse brouwer om ook bier in Groot-Brittannië te kunnen verkopen. Oud-voetbalscheidsrechter Leo van der Kroft is overleden. In 1972 deelde hij de eerste gele kaart uit in het Nederlands betaald voetbal... aan Feyenoordspeler Willem van Hanegem. Na zijn loopbaan als scheidsrechter bleef hij actief... in scheidsrechterscommissies van de KNVB. Leo van der Kroft is 87 jaar geworden. Het weer nog veel zon, alleen in het noordoosten kans op mist. Het wordt 6 of 7 graden, maar in de mist... komt de temperatuur niet veel verder dan 3 graden. Morgen opnieuw kans op mist. In gebieden met zon wordt het dan 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. verkeersupdate. Verkeersupdate. is van de ANWB. Er staat een file op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... bij Hoevelaken, 9 kilometer na een ongeluk. De vertraging is nog een half uur, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Goedemorgen luisteraars, welkom weer bij Twee uur Watertoren Sport met Ron Piramon-Voller en Henny Rukert. Ja, daar zijn we. Goedemorgen luisteraars. <laughs> Morgen Henny. Goedemorgen. Ja. We hebben een uh, bijzondere gast vandaag. Heijn ten Berge. Zeker. De Zoon van. Ja, zoon van, maar uh, daar komen we straks wel op. Maar Heijn is natuurlijk sportverslaggever bij het Haarlems Dagblad. Aha. Morgen Heijn. Eén goeiemorgen. Ja. We hebben net bij de koffie al uh, alle problemen doorgenomen, dus we kunnen naar huis. Ja, eigenlijk zijn we al klaar, maar zullen we dat nu voor de radio toch nog een keertje doen? Lijkt me een goed idee. Okay. Heijn, welkom. Ja, leuk om hier te zijn. Je bent bij ja. uh, het Haarlems Dagblad en je bent de man die het uh, lokale voetbal volgt. We krijgen zometeen Martijn Prinsen natuurlijk over voetbalinhaarlem.nl. Het is een, een, een, een typisch gebeuren. Je hebt HFC, dan heb je de hele tijd niks. En dan komt Edo, en dan heb je de hele tijd niks... En dan komt zand voort. Maar het is allemaal niet veel, hè? Nee, het is toch uh, vooral een beetje voetbal in de, in de marge. En uh, HFC steekt er uh, ja, bovenuit. En dat is toch uh, op zich wel apart. Want het, is, het laatste jaar is dat om, uh, omhoog gevlogen met HFC. En misschien dat ze een beetje boven hun stand leven ook. Want dat moeten we zien. Maar op zich is het natuurlijk wel leuk dat, uh, dat HFC zo hoog voetbalt voor, uh, voor de stad Haarlem. Ja, nou, voor de regio, eh, nou, Telstar hebben we natuurlijk nog, hè, maar dat is het. Hè, Telstar en AFC, dan heb je het wel zo'n beetje. Ja, dat is jammer. Het gat is veel te groot. Ja, nou ja, zeker, als je de ontwikkeling eh, hè, zou willen zien in de regio, en nu is het maar één club. Het, het is een regionale opleidingsclub ook nog. Hè. Dus alles komt daar naartoe. Ja, en dat is toch een beetje, het wordt het wel erg magertjes niet. Ja, en we hebben het dus er al over gehad hè, dat veel van de eigen jeugd uh, daardoor ook niet aan de bak komt. Maar ik heb gisteravond wel weer genoten, natuurlijk. Van uh, onze kleine pellen. Oh, Pelle Clement in Ajax in de Europa Cup, jongens. Ja, fantastisch. Is ja. Nou, jij de Europa League. Ja, ik vond het fantastisch. Ik, uh, ik zat te hoop op een doelpuntje van Pelle en hij nou was ja. er een paar keer dichtbij. Hij legde die bal op een gegeven moment af op, op, ja. op, op Cerny, dacht nee, ik. Maar ja. die, had die, die, had een, ja, die had hij beter zelf kunnen schieten. Maar de manier waarop hij die bal meenam en, en vrij speelde. Jee, wat is dat leuk hoor. Ja, en ik vond het leuk dat uh, Noori nu als eerste uh, uh, al in de basis stond, zeg maar. En die twee die kunnen elkaar blind vinden. Dat is echt. Uh, die spelen al, al uh, sinds ze klein zijn met elkaar. Er zat ook nog een mooi keepertje op de bank, Nikki Jolij. Nou oh ja? Ja. Oh ja, dat heb ik eventjes gemist. <laughs> ook nog. Hij had bijna ook gespeeld, dat zou leuk geweest zijn. Nee, maar dat was wel leuk ook met, met pellen, want ik sprak hem dan uh, vorige week en dan uh, vertelt hij ook van ja, zenuwen, dat valt, dat heeft hij niet. Want zeker als hij dan met zo'n met zo Nouri en met, met Doni van der Beek, wat je zegt, die, ja, die spelen al zo lang samen. Ja. Dus alles, hij weet ook precies als Nouri die bal heeft wat hij moet doen. En dat zag je gisteren ook, dan gaat het gewoon Wilder, zo, hè? Gaat zo makkelijk. lekker. Want Pella zegt ook, ja, ik heb af en toe ook met, met jonge Ajax het idee van wat je vroeger had, dat je dat je gewoon lekker met elkaar gevoetbald hebt. En je loopt met, met, met een, met, met een lach van het veld. Van uh, we hebben lekker gevoetbald. Ja. En ik, zo ziet het er ook uit. Ik zag die smile op het gezicht van Peter Bos. Want die heeft natuurlijk. Ja, die kan drie van zulke teams uh, op, op de grasmat zetten. Je ziet geen verschil, hè? Ja, ongelooflijk, hè? En de gemiddelde leeftijd vertelde de verslaggever op een gegeven moment: 20,8. 20,8. Ja, dit ja, is ongelooflijk. En daar zit Heiko Westerman bij met zijn ja, uh, die, die 34 jaar. Die haalt het gemiddelde uh, nog even omhoog, ook ja, Leuk, man. Nee, leuk. Heel leuk. Het was een leuke avond, uh, inderdaad. Nou, fijn, fijn hoort natuurlijk jammer, maar goed dat. Uh, was ook wel heel moeilijk. Hè. Maar Het is wel interessant om, om te, te kijken hoe Jong Ajax vanavond gaat spelen. Want die spelen tegen Telstar. Ja. En wie gaan er spelen bij Jong Ajax? Want Jong Ajax dat heeft gisteren gespeeld. Dus ja, er, er zijn mensen die zeggen... van Ja, Ajax zal met een, met een A1 komen of misschien wel een niet? B1. Maar ja, aan de andere kant... Uh, Goudelje, Bazour, Gezi, uh, ja, El Ghazi... Ja. Misschien dus ja. spelen die allemaal wel. Ik nou, denk het gril in wel. de goal misschien. Bazoer ba <laughs> niet, hè? zo is voorlopig tot maandag uit het... Uh, nou, uit nee, de... vandaag was, hoorde ik. Nee, tot dacht maandag. Ik, maandag? Ja. Oh, ik dacht vandaag. Ja. Nou, ja. nou ja. Zo is het, Henny. Nederlands voetbal. Ja. Wat wel leuk is, is dat AZ door is waarschijnlijk, hè? Ja. Die moeten nog... Uh, geloof ik... Nou, die moeten dan nog wel even... Jawel, lang, ze, hebben zich, jawel ze hebben zichzelf in leven gehouden. Ja. was het uh, maar, toch wel leuk. Ja. En ik vond PSV dramatisch. En ik vond Feyenoord dramatisch. Die lieten zich echt gisteren helemaal wegspelen. Er was niets van dat vuur over. Wat vond jij daarvan heen? Nou ja, ik, ja je, je verwacht het ook al van tevoren, moet ik zeggen. Ik ga naar PSV kijken en dan, ja, ze zijn een paar minuten bezig. En het blijft 0-0. Maar ja, je zit toch te wachten op het moment dat het gewoon dat Atletico scoort. En uh, ja, dat gebeurt op een gegeven moment ook. Ze zijn gewoon... Het zijn gewoon een maatje te klein, met met Feyenoord ook. Het kreeg op zich, uh, volgens mij stond nog 0-0. dan kreeg je een paar goede kans. Deze zelf was best goed. Ja, deze ja. is best aardig. Maar ja, op de een is het dan toch gewoon uh, op en erover. De... Maar als je nou dat Ajax ziet, hè, met al die jeugdspelers... die echt fantastisch voetballen. Zie ik het dan verkeerd? Of zie ik, denk ik dat het met deze ploeg heel erg goed gaat, gaat komen? Nou ja, het zou heel goed kunnen gaan. Maar ja, het is natuurlijk ook even afwachten hoe ze zich ontwikkelen. Want... We vinden het nu allemaal. Ja. We vinden het nu natuurlijk allemaal fantastisch. Met jongens als Van de Beek en Noori. Maar ja, die zullen sowieso een terugslag krijgen ook. En het is. Ja, een paar jaar geleden was El Vonden we het toch ook zo fantastisch. Maar ja. Bazoer, dat was toch ook de topper. Die al voor 40 miljoen naar Napoli kon. Nou ja. ja, het blijft een beetje afwachten. Maar het ziet er wel hartstikke leuk uit natuurlijk. Weet je wat ook leuk is? We hebben Sherald. Sheralduif vandaag als onze technicus. En die, die, heeft, die heeft een keuze aan platen, jongen. Dat wordt niet goed. Ja, vooral van. als het om onze gast gaat. Want die heb ik natuurlijk bediend op zijn wenken. Uh, we gaan ja, beginnen, Henny, met de uh, uh, Ace of Base. All that she wants. Guilty pleasure was dat, hè? Daar ga ik zo wat over <laughs> Noemde jij een Guilty Pleasure hè, op jouw lijstje? Ja, dat Ace, zijn, of Base. Ace of Bees. Ace of Bees is nou niet een band waar je mee te koop uh, mag lopen, maar ik moet op een of andere manier zeggen dat ik dat toch altijd wel heel, uh, heel ontspannen vind. Zeker in de auto. Uh. Ja, nou ja, weet je, we hadden een kleine discussie erover. Hè, dat we vinden dat we altijd uh, dat dit soort nummertjes bijna niet kunnen. Maar ja, het is wel de grootste gemene delen. Iedereen vindt dit leuk. Dat zijn. zijn hele prettige nummertjes om te luisteren... en ja, dan is het misschien niet The Clash... of hè, wat we allemaal verantwoord vinden. Verantwoorde muziek, ja, wat is dat eigenlijk? Nou goed, maakt niet uit. Henny wie heb je aan de lijn? Ik heb aan de lijn André Jansen... en ik weet niet of die uh, Hein Bergen kent. In, in ieder geval wel zijn vader, denk ik. Want daar gaan we zo toch even over praten, hij uh, de, de grote Ten van de Telegraaf, hè? Henk Ten Berge, ja, ja. Was dat, zijn, uh, dat is zijn vader. Ja. Maar goed, dat is inderdaad waar. Dat gaan we zo nog ken even bekijken. Ken je die, opreiten. André? Ja, ik ken hem niet, nee. Nee, het is een Rings Nobel. Oké, okay, nou, alles over televisie, daar schreef hij over en dat deed hij verdomd mooi. Film? En, en was film, het choice, sorry, nee, film. Nee, het was film, film, was niet televisie. Het was en film. jij doet niks anders dan schrijven over wielrennen. Ja, nou, het, het, het wordt zo enorm. Uh, we gaan naar de 14.000 leden op uh, WAF en uh, de, het aantal persoonlijke berichten begint enorm te stijgen dat mensen willen van alles weten, maar ja, dat moet je eigenlijk aan elkaar vragen. Hè? Ja. Hè, als je zo'n prachtig forum hebt dan moet je zeggen nou heb jij wel eens gefietst met Pietje en uh, nou hoe was dat dan en dan moet dat beginnen. En uh, nou ja, uh, nu gaat er weer een boek uitkomen. Dat is een boek, Ron Kouwenhoofd heeft een boek geschreven over um, de verhalen die hij schreef tijdens de Tour de France en dit hele jaar eigenlijk op was. Ja. En dat is gebundeld in een boek. Leuk. En ik ben uh, uitgenodigd voor de winner een boek uit te krijgen, het eerste exemplaar te krijgen van Ron hemzelf. Leuk man ja er zijn inmiddels al uh, zes boeken verschenen. die met behulp van WAF uh, het hebben gehaald. Jij moet een nieuwe boekenkast. Uh, ik ik, ik puil eruit, eerlijk. <laughs> Wat is de nieuws? Wolf blijft de sprint trainen? Ja, gelukkig wel. Ja. Dat, uh, nou, ze hebben een foutje gemaakt. Ik heb de, de achtergronden een beetje vernomen, ook van Elis Lichtlee. Ja, ze hadden voor een beurt gepraat en uh, er waren eigenlijk geen budgetten voor. Maar gelukkig kunnen ze op de gelijke voet uh, doorgaan. En het is een uitstekende trainer, ja, ja, dat blijkt wel. Want daar waar bijvoorbeeld in Engeland uh, tientallen miljoenen zijn per jaar voor de baansport... is het in Nederland, sinds ik het weet, dat is begin zestiger jaren, is het uh, altijd hetzelfde. We helpen en het zijn goedwillende amateurs allemaal met een baan... ...die uh, een beetje mee kunnen fietsen op een internationaal vlak. Maar er bestaat nog steeds zoiets als daar vroeger was. De staatsamateur. Ja. Ja, dus, uh, en mensen die volledig worden gedekt door, uh, door het geld wat ze van de bond krijgen... ...en uh, kunnen daarvan in een prachtig uh, autootje rijden. Nou, ik weet niet hoe het anders was. Maar dat dat, dat uh, mijn broer Jan op internationaal vlak een groot uh, sprinter was... ...en zelfs Olympische medailles won... En gewoon s morgens om zeven uh, om uur op zijn fiets stapte om om acht uur bij zijn baas te zijn. En daar de hele dag zat uh, te werken. En dan uh, nog een spredags, uh, later in de middag, een uurtje kon trainen. En toch wereldniveau mee kon doen. En, Dat klopt. Uh, helaas is er nog steeds binnen de KNWU onvoldoende budget om, om die prachtige baansport de plaats te geven die het zou moeten hebben. We hebben drie overdekte wielerbanen tegenwoordig... en hier in Nederland. Ja, dan zul je wel een waffenavond organiseren... bij de Zesdaagse in Amsterdam, of niet? Ja, ik heb contact met de organisatie van Amsterdam. Het is dus een nieuwe organisatie. Die organiseren ook Londen en Berlijn. Een internationaal circuit. Ze zorgen ook dat het op de televisie komt... en het wordt op een digitale manier gedeeld... op alle mogelijke manieren. En de wedstrijden... Er wordt dus geëist dat de wedstrijden realistisch zijn... en dat is een grote vooruitgang in het zesdaagse... Gebeuren en dat, uh, er worden geen afspraken gemaakt. Niet meer. Dat, uh, dat zegt men met zoveel woorden. En ik, uh, ik heb wedstrijden gezien natuurlijk in Gent en in Londen. Waarbij het water in de mond loopt. Ik ja. deel die, al die beelden en die, die video's zoveel mogelijk met iedereen. Ja. En ik hoop dan dat ook het publiek inziet. Dat het ware wielrennen, het echte mooie wielrennen. Ja, is de baan en de weg. Ja. En niet door de, door de modder lopen ploeteren met een fiets op je nek. <lacht> wat heb je daar? Er tegen. Ja, dat is... ik, ik, heb er, ik vind het niks ik heb het nooit niks gevonden en nu in dit circuit tegenwoordig kun je nummer 1, 2, 3, 4 en 5 in steeds verschillende volgordes gewoon van tevoren invullen bij elke wedstrijd ja, betekent dat dat de rest niks is of dat bijvoorbeeld Van de pool zo goed is dat doet er allemaal niet toe. Het is een circuit met een paar verdetten. Die mogen ook nog vooraan starten. Maar ja, als het op een massasprint aankomt in een ronde wedstrijd... dan weet je ook vaak wel wie er gaat winnen. Dus wat dat betreft vind ik daar niet veel verschil in. Nou, dat ligt, dat ligt er aan. Dat sprinten is natuurlijk wel heel anders geworden nu met al die treintjes. En uh, ik moet zeggen dat ik uh, op het puntje van mijn stoel zit bij iedere sprint, hoor. Het, het is toch uh, prachtig wielrennen, het aanzetten na die sprint. Het spel om, om niet te vroeg op kop te komen en het aftasten van elkaar. Ja, sprinten. Ik ben kampioen van Nederland sprint geweest. Mijn broer was dat dertien keer. Uh, de baan en de sprint... He, en, en dan die sprint vertalen naar de sprint op de weg. Ja, ik vind het een van de mooiste aspecten van het, van het wielrennen. Ja, ik, ik snap het hoor, maar ik vind dat veldrijden vind ik eigenlijk veel mooier om naar te kijken. Want daar wordt oh, zo keihard gewerkt door die mannen. Dat vind ik zo afzien. Ja. Vind ik echt nou, prachtig. Ik heb het laatste gesprek met Dick Heuvelman en uh, nog een paar mensen tijdens de cross in Gieten hier. En uh, we waren net in gesprek en toen was de, waren ze al gefinished. Het is een uurtje fietsen, ze. Ja, sorry. En daar krijgen, krijgen ze nog geld voor ook. Ik vind het uh, goed. Persoonlijke meningen... en uh, die verschillen bij, gelukkig bij iedereen. Maar ik probeer zoveel mogelijk... inderdaad die prachtige baansport... te laten zien aan de mensen. En ik, uh, ik, ik, ik, ik maak ook constant ruzie... met al die organisaties... dat ze moeten zorgen dat er iemand staat... met een camera en die, en die wetst, prachtige wedstrijden filmt. En ik krijg ze steeds verder gek. Over ruzie gesproken... Ja. het college in Zandvoort is naar huis gestuurd. Ja, vanwege verregaande incompetentie. <laughs> nou, in ieder geval niet vanwege de liefde voor het wielrennen. Maar dat opent wel perspectieven, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Kijk, de promotie van zo'n prachtige badplaats als Zandvoort... Dat moet je niet doen in, met een Zandkastelenwedstrijd. Oké, okay, er zijn een paar foto's van gemaakt... en die gaan inderdaad de wereld in. En het is een prima initiatief. En de kunst die tentoongesteld wordt ook allemaal prima. Maar het is marginaal. Als je zo'n plaats als Zandvoort wilt promoten... dan moet je proberen internationaal te gaan. En die naam steeds weer laten vallen. En frappé toujours noemen ze dat in de marketing. En... Nou, in zo'n gemeente zijn meestal geen mensen die... Ze kunnen het kabbelende zeetje kunnen ze aan... Maar de grote golven en de branding kunnen ze in feite niet aan. En uh, ik heb hier ook in Veendam heb ik verschrikkelijke... Nou, niet verschrikkelijke ruzie... Maar iemand uit de afdeling marketing van de gemeente... Die heel miniem binnen de gemeente... Ze, ze hebben dan iets mede te delen... Dan doen ze het in het plaatselijke leugenaartje. In plaats dat je een persbericht aan de nationale pers stuurt dat er iets te doen is, dat, dat, zo ver gaat het hier niet. En ik moet zeggen, dat is ook een beetje noordelijke bescheidenheid, hoor. Van, uh, doe maar gek, dan, uh, doe maar gewoon, doe je gek genoeg, dat principe. Dan vind ik dat jij terug moet komen naar Zandvoort, hoor. Laat dat Veendam, vindam joh. Uh, nou, ik zou het uh, best in Zandvoort willen wonen, moet je eerlijk zeggen. Dat, uh, ik vind het een heerlijke plaats. Vooral om zo lekker, door, zoals wij gedaan hebben, even lekker door het dorp wandelen. Moeten wij, moeten wij een penthouse voor jou reserveren, André? <laughs> Maar dan gaat het idee om uh, in het Olympisch Stadion te starten met het Europees kampioenschap en over Hailem te rijden met wat tussensprints en dan via het kopje van Bloemendaal naar Zandvoort. Dat ja. gaan we echt, dat houden we erin hè? Natuurlijk, dat, het, het moet te realiseren zijn. En jij had berekend hoeveel uh, uur televisie dat internationaal oplevert in, en in hoeveel landen hè? Nou, dat heb ik nog niet berekend. En daar moeten we voor zijn bij uh, sportsmarketing surveys, waar ik uh, een aantal jaren geleden de uh, onderzoeken deed, de, de feasibility studies uh, maakte. Ik, ik, ik representeerde dat. In, uh, en daar is uh, heel veel sponsoring uit ontstaan: Vodafone bijvoorbeeld, en uh, Buckler, en uh, WordPerfect, PDM, en Rabobank. En 4,5 uur tv over Zandvoort internationaal is natuurlijk toch dat fantastisch. Dat zou kunnen. Ja. Ja, maar, kijk, dat, die helikopter of die drone, die vliegt daarboven... en die laat die prachtige plaats zien, die duinen. En dat lieve dorpje, de prachtige villa's die aan de boulevard staan. En ik vind altijd nog het mooiste het uh, Helios uh, uh, kamp aan, aan Zandvoort-noordkant... Uh, ...waar de huisjes op het strand staan... ...waar jij zelfs een foto hebt gezien van mij als baby... ...dat ik daar in het zand zit te spelen. En ik heb het nooit vergeten... ...in zo'n huisje dat, dat... ...ik vind het zoiets moois... Ja. ...dat je rechtstreeks op het strand... ...bivackeert een heel zomerseizoen lang. Nou, kom dan terug! <laughs> ik zou wel willen, maar... ...de dingen zijn hier... Uh, ...ja, ik heb een dochter die hier studeert... ...ik heb een zoon die voetbalt en ook leert... ...voor zijn uh, HAVO... Die moet hij eerst afmaken. Ik heb een vrouw die hier een prachtige baan heeft als docenten wiskunde in uh, Veendam. We, en ik heb hier de rust. En ik moet je eerlijk zeggen, als ik hem nu intrap, dan ben ik over 2,5 uur in Zandvoort als ik dat wil. Ja. Dus het, je bent er vaak nog sneller als dat je van Amsterdam naar Rotterdam bent. André, dankjewel. <laughs> ja, fijne dag allemaal. Dankjewel. Hoi. Zijn er zijn ook een paar charlatans binnen en die hebben het over The Only One I Know. Ik vind het allemaal wel lekkere muziek hoor. Maar uh, ja, de meningen zijn daarover verdeeld. Maakt niet uit, want we hebben alweer een, een telefoongast, uh, Henny. Dus uh... en wat wil je zeggen, van de ene charlotte dan de andere? <lacht> ja, hey, uh, goede keuze hoor, uh, gast. Dat vind ik ook. Maar, uh, dit soort muziek is niet aan Henny besteed. Is dat zo? Nee. nee. Okay. Martijn, ja. vond jij het mooie muziek? Ja, nou, ik hou er wel van hoor. Nou, ook al is het Martijn Prinsen van VoetbalinHaarlem.nl. We hebben de gast Hein de Ken je Kenen. Niet persoonlijk, maar uiteraard wel uh, uh, uh, uit de krant, ja natuurlijk. Ik kan wel een beetje schrijven, hè? Ja, ik kan absoluut schrijven, ja, ja, ja. daar is van twijfel ook op. <laughs> Dankjewel. <laughs> en ken jij Martijn? Nee, volgens mij van gezicht waarschijnlijk wel, maar uh, de naam ken ik wel. Ja. Jullie moeten elkaar eens ontmoeten, want er zit heel veel overeenkomsten in dat hele gebeuren. Hoe voel je het gisteravond, Martijn? Uh, nou, ik, heb van, uh, ik neem aan dat je het over, over uh, Europa League... Uh, uh -huh. uh, ik heb uh, van Ajax uh, nou, toch enigszins uh, kunnen genieten. Enigszins? En, uh, en, ik vind wel dat je het in perspectief moet, uh, moet stellen. Maar ja. het is vooral leuk om, om al die jongens, uh, Fantastisch, uh, die jongen. jonge jongens zo te zien. En bellen weer erin, heerlijk. Uh, ja, precies. En, uh, uh, nou ja, goed. Beste man was dan de enige, uh, ik denk 30-plusser. Uh -huh. Maar uh, nou ja, petje af hoor. En uh, blij dat ze, het, dat ze het zo oppakken. Lekker toch? Ja, absoluut. Wie de jeugd heeft? Ja, die heeft de toekomst hè Nou, zou jij, zou jij denken dat dit materiaal ooit nog eens een keer een uh, grote rol in de Champions League kan spelen? Nou, dat denk ik niet. Um, en dat heeft, dat, dat heeft vooral te maken met, uh, met financiën. Uh, er stond uh, van de week een, een, een, een artikel in, uh, nou, in, ik weet niet precies wel krant, maar dat, uh, dat we inmiddels... Uh, uh, 80% achterlopen qua begrotingen op uh, de top 5 in Europa. Uh -huh. Ja, dat, dat, dat, dat is niet in te halen. Dat, uh, dat is gewoon klaar. Ik mee eens, Heen, wat hij zegt. Ja, dat is gewoon zo. En niet alleen op de top 5. Het is ook gewoon uh, de Nederlandse competitie. die Is, is financieel uh, minder interessant dan de, dan de tweede Liga in, in Duitsland of, of Engeland. Zelfs het derde niveau. Uh, no. je, had, je had die, die spits van. Uh, Heet die? Kevin van Veen volgens mij. Bij FC Os speelde die. Hij is inmiddels alweer terug naar zijn Engelse avontuur. Maar die, uh, die kon uh, tekenen bij Skundhorp United. Het derde niveau. Ja. Dus er werd ook al aan hem gevraagd. Van, ja, Wat, wat uh, is dat zo'n verbetering? Van, uh, van Os naar Skundhorp? En hij zei van nou ja. Voetballend moet ik het nog zien. Want ik ben er nog niet geweest. <coughs> Sorry. Maar uh, ik ga daar 16 keer meer verdienen. Dan dat ik hier verdien. Ja, 16 keer. en Dat is niet twee of drie keer. Dus ja, dat is echt genoeg natuurlijk. en dat, Zo is het in Engeland. Maar ja, in Duitsland is het natuurlijk ook zo. Maar daarom hou je die teams dus ook nooit bij elkaar. Ja. Ik bedoel, het is leuk wat we gezien hebben. Maar ja, daar verdwijnen er weer een paar uit. Na het seizoen. En dan uh, kan je weer opnieuw beginnen. Dat is iedere keer zo. Hoe is dat in Haarlem, Martijn? Uh, nou, wat profvoetbal betreft... <laughs> daar we het niet over te hebben, denk ik. Uh, Iedere dag staat op, op internet, op Facebook... ...staan stukken van we moeten, we moeten weer een betaald voetbalclub hebben. Hè? Um, ja, maar uh, ik denk dat daar gewoon de, de, de, de, geen financiële draagkracht voor is. Um, dat is natuurlijk ook de, het, het probleem geweest. Um, uh, nou, tij, trouwens, op dit moment weer, je hebt het gezien met onder andere Kinheim. Ja. Um, ja. Daar, daar wordt ook uh, min of meer een stekker uh, uitgetrokken. Uh, nou ja, Harmsportstad, wat het vroeger zo mooi was... ...dat, dat, is, dat is niet meer... En uh, uh, het wordt steeds al moeilijker uh, financieel gezien. En uh, jullie hadden het eerder uh, tijdens de uitzending over het uh, uh, niveauverschil... ...in het arme samen ja goed, als je gaat kijken naar de regio's om ons heen... Uh, ...hetzelfde lak en pak. Ja. Nou ja, en een van de scenario's uh, bij HFC... ...na alle KNVB-perikelen en belastingen en dat soort narigheid... ...is dat ze... Uh, ...een van de drie scenario's is dat ze uh, van het eerst een BVO willen maken... Hè? Ja, en dan krijg je zo'n soort kinheim uh, uh, uh, idee, hè, waar dat ook was. Je had de vereniging en je had uh, het hoofdteam... dat dan uh, een uh, betaalde organisatie was. En dat red je gewoon niet, blijkt. Nee, dat, uh, dat moet je ook niet willen als club, denk ik. Want je gaat op een gegeven moment ook vervreemden van je, van je achterban. En het is natuurlijk hartstikke mooi om op het hoogste niveau te voetballen. Maar ja, je ziet het nu eigenlijk ook bij HFC. Ik bedoel, hoeveel mensen komen er kijken... 150. Ja. En het is, ja, Sommige wedstrijden denk je van nou het zonnetje schijnt. Een mooie tegenstander. En dan, dan staat er een handje vol mensen langs de ja. kant. Het, ja. ja zou het zo, uh, zoveel drukker worden als uh, tegen Achilles 29 of tegen Helmond Sport gaan voetballen. Dat denk ik niet. In het clubhuis van HC hangen foto's van uh, het begin van de jaartelling. Er staan duizenden mensen ja. langs het veld. Nou, Dat zie je bij Meerklus. waarbij je bij Edo in de kattenkonden loopt ook. Dat staat helemaal ja, zwart van de mensen. En nu 150. Ja, maar ja, je krijgt ook vaak te horen. Ja, vroeger, vroeger was er niks anders. Mensen gingen naar het voetbal. En tegenwoordig hebben ze wel andere dingen te doen. Nou ja, ik, die hele competitie nu met die zaterdagteams erbij. Op zaterdagmiddag. Um, is natuurlijk ook een lastige. Hè? We, we, we, sociaal veel verplichtingen, mensen, uh, kinderen. Je neemt het, is een heel ander ding geworden dan zondagmiddag standaard twee uur. En dat, is, dat speelt ook nog eens mee. Hè? Ja. Maar goed, hoe je het ook went of keert. Ja, het is ook dus een lastig. beetje hoe, uh, hoe, hoe mensen erin staan. Kijk, bij, bij in, in, in voetbalgekke dorpen als, als Katwijk of Rijnsburg, daar staat voetbal op, ja, op één eigenlijk. Ja. Mensen laten daar gewoon een weekend afhangen van uh, hoe laat het ja. voetbal wordt op zaterdag. En bij HFC is het toch van ja. We hebben van alles te doen en ze uh, kijken wanneer HFC voetbalt. Oh dan, nou oh, nee dan. Uh. Martijn, heb jij van de week uh, jong HFC gezien toevallig? Uh, nee, die speelt echt Katwijk. Uh, jong, 4-2 uh, gewonnen zeg. Ja, keurig. Dat keurig. is een ploeg hoor. Ja, ja, we zouden er afgelopen zondag bij zijn toen ze eigenlijk voor de beker moesten voetballen. Ja, dat ging niet door. Tegen AGB, maar goed, die wedstrijd die werd, die werd afgekeurd. Heijn is ook erg onder de indruk van uh, jonge HFC, hè? Ja, ik vind het uh, hartstikke leuk. Zo'n uh, zo groep uh, jonge, jonge jongens die waar ook gewoon heel veel, heel veel voetbal en heel veel kwaliteit in zit. Op uh, voetbalinhaarlem.nl heeft een column gestaan waarin werd ge, eigenlijk gepromoot... dat deze jongens, die toch kampioen van Nederland zijn... Net als AFC dat een aantal keren geweest is, eigenlijk ook de mogelijkheid zouden moeten hebben om te promoveren. Want nu strijden we geen lol aan. Ze winnen weer met 8-3 in de competitie en weet je. Wat vind jij, Martijn? Dat moet toch door, hè? Daar moet toch iets aan gedaan worden? ja, je kan het wat dat betreft doen natuurlijk, net als het vroeger was bij de Jong bij de, um, BVO uh, uh, elftallen. Ja, ja er, er moet wel iets aan gebeuren. Want uh, doordat er nu geen tegenstand is. Um, ja, je kan mij niet vertellen dat er bij die jongens niet in een kopje omgaat van... ja, maar wat als ik hem niet bij AFC uh, uh, uh, red? Ja. Uh, waar moet ik dan naartoe? Ja, ja, je blijft niet in tweede voetballen. Ja. Maar, waar zou je om dan moeten gaan voetballen? In? Gewoon in, in een vierde klas of, of een de, derde nou, klas of zo? In de, de eerste klasse? In de eerste klasse, Daar ja. kunnen ze in mee, hoor. Ja, ja maar je moet, ja, je moet natuurlijk dan toch beginnen als, uh, als vierde klas of zo ja, nee, dat vraag ah. ik me af. Je kan zeggen. Ik bedoel. Het is onder de top. Net onder de top. Nou, laat ze dan in die uh, eerste klas beginnen. En als ze het dan halen, dan kunnen ze verder omhoog. Wat maakt het nou uit? Ja, Je met hebt grof... ook jong Twente en jong Vitesse. Ik wil uh, Ja. ja. Zo'n soort oplossing. Uh, ja, precies. Nou, ja. ja, qua niveau zullen dus ze het zeker aankunnen. Snap jij trouwens, uh, Martijn Zandvoort? Die spelen dan tegen de Boys van de week. En winnen met 7-2. Ja. Het... Het was wel um, uh, Rijmsburgs-Boys 2. Ja, en? Um, ik heb uh, uh, twee spelers van, uh, van, uh, van Zandvoort gesproken. En, uh, nou ja, eigenlijk wat allemaal uh, niet goed ging tegen VVC... Ja. Dat, uh, dat ging nu wel goed. En, uh, ja, ja, goed. je ziet het, er, er kan wel gevoetbald worden ja. bij, uh, bij Zandvoort. Ja. Uh, misschien heeft het ook wel uh, uh, een stukje met, uh, met, uh, met druk of iets te maken. Ik, uh, ik ben benieuwd, morgen mogen ze een mogen ze Hoofddorp toe. Ja, dat uh, wordt weer uh, een, een belangrijk duel. Hè? Ik bedoel... Uh, als je nu nog een keertje punt had liggen, dan... Uh... Ja, ze halen het sowieso niet meer, joh. Nee, nee, nee. Maar goed, je kan wel natuurlijk nog strijden voor een, voor een periode of iets dergelijks. Uh, maar dan mogen er echt geen fouten meer gemaakt worden. Nee. Nog iets over de trainingswisseling, de trainerswisseling gehoord, of niet? Uh, nee, nog helemaal niets. Uh, de lijntjes bij, uh, bij Zonfer, die, zijn, die zijn vrij kort. Uh, mm -hmm. Maar tot op heden is het, uh, is het uh, is stil. Dus, uh, mm -hmm. nou ja, goed, uh, we wachten af... Uh, het, het, het, het rommelt wel. En nou goed, jij weet ook dat er, dat er een, een naam rondgaat binnen de club uh, mm -hmm. die in principe klaar staat. Ja. Maar goed, uh, ja, het moet eerst... Uh, voor hetzelfde geld gaat het nu wel draaien. Hè? Ik bedoel, je weet het niet. Je ziet het bij, bij het terrasvogels. Uh, afgelopen uh, uh, maandagavond is uh, de eerste tenniswissel uh, heeft plaatsgevonden. Um, ja, die, uh, Kees Nijens was het niet allemaal mee eens. Die, die vond het jammer dat... Uh, dat hij niet de kans kreeg tot de windstop. Omdat er nu nog uh, drie, drie belangrijke duels aan komen. Maar mm -hmm. ja, goed, die, uh, die is op straat gezet. Het is zo. Ja. Maandag je quiz in het Warpen van Bloemendaal. Ja. ja, dat gaat een mooie avond worden. Uh, twintig teams uh, van, uh, van drie personen die, uh, uh, ja, die gaan strijden om een aantal uh, mooie prijzen. Maar uiteraard nog veel meer om, uh, om de eer en de prestige, hè? In totaal drie rondes over het regionale amateurvoetbal. Over de profs die in Haarlem actief geweest zijn. We gaan er een mooie avond van maken. Hoe laat begint het? De deuren zijn open nou de vanaf 4 uur. Maar vanaf 8 uur mogen de deelnemers binnenkomen. En om half 9 gaan we starten. Leuk man. Absoluut. Hartstikke goed. Hein, sportquissen, wat vind je ervan? Ja, ik, het zijn natuurlijk altijd leuke dingen om te doen. Zeker aan de uh, uh, bar met een biertje erbij. Dan kan je daar... Uh, Kom je daar kijken? Uren mee? Nee, ja, ik, ik zat net even te denken. Maar ik kan maandag, uh, maandagavond ook niet. Heb je nog een leuke vraag voor Martijn? Even kijken. Het is al een strikvraag hier en nu, ja, want nu ja. blijft het wel heel lang stil. Op de radio is dat niet heel fijn. Nee, maar nee, ik niet het toch wel, Anders bellen we André Jansen nog even. Ja, dat is waar. Ja, ja, leuke vraag is altijd wie werd waar geboren en door wie werd hij hoe genoemd? Ja, en, en wat is er verder nog voor nieuws, Martijn? Uh, nou, het is eigenlijk vrij, uh, vrij, uh, vrij rustig qua nieuws. Uh, op dit moment worden heel veel uh, uh, trainers... Uh, um, ja, er wordt de toekomst bepaald wat, uh, wat gaat gebeuren volgend jaar... Blijven ze, gaan ze weg. Er zijn heel veel gesprekken gehad. Mm -hmm. uh, ja, dus komend weekend uh, uh, ja, gaan we eerst uh, weer uh, met z'n allen de, de welbekende wij in. En waar ga je naartoe? Wij zijn... Uh, even kijken hoor. Uh, morgen zijn we onder andere bij Eemuiden VSV en bij Edo Zaterdag tegen uh, WVDW. is ook een leuk, leuk duel. Mm -hmm. uh, oh ja, daar is nog een nieuwtje over Edo Zaterdag. Mm -hmm. uh, Oudspeler van um, Rijsburgse Boys en van de van Katwijk, Erwin van der Lucht. Dus de, de, amateur, de, de Nederlandse amateurspeler met de meeste kampioenschap op zijn naam. Yeah. Die is speelgerechtigd voor Edo Zaterdag. Oh, dat is leuk. Dus die, die gaat de, zaterdag uh, de wei in? Die gaat zaterdag de wei in, ja. ja hij is uh, inmiddels uh, uit mijn hoofd 40 jaar oud. Maar uh, ja, begon weer uh, te kriebelen, dus hij heeft uh, uh, gevraagd of hij uh, uh, speelgerechtigd kon, kon, uh, kon zijn voor, voor Edo. En dat is goed gekeurd. Dus Bert Wagenmakers heeft er een, een, een nieuw ervaren speler bij. Leuk. Dankjewel. Nou goed, alsjeblieft. Uh, vergeet morgen niet uh, naar HFC hè? tegen uh, Excelsior en Ik ga niet meer naar HFC, hij maar kapot. <laughs> <laughs> nee, dat meen ik echt. Ja, het is, uh, het is, uh, het is moeilijk, Henny. Uh, ja, jullie zeiden het net al, hè? misschien leeft de HFC wel boven zijn stand. Nee, uh, de, de goede spelers staan er niet in. Wessel Boer, uh, die jongen van de Bruin. Uh, waar hadden we het nog meer over heen? Ja, er zijn er natuurlijk een aantal jongen. Tim van Soest. Jeffrey, uh, something. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook lastig. Hè, want bedoel, is, ze hebben een selectie van, geloof ik, vijf... Uh, 24. Even. Ja, dus ja. Er mogen er elf spelen. En ik begrijp aan de ene kant uh, Ted Verdonkschot ook wel. Ja, hij wil best de jeugd door laten stromen. Maar ja, die heeft ook zoiets van, ja... Maar wil hij dat? Hij wil het wel, maar hij wil ook winnen. Dus hij, ja. heeft, hij heeft, volgens mij ook zoiets van ja, en dat moet hij, hij zijn zo... eigen jongens opstellen. Nee, nou, ja, nee, nee, nee. Maar goed, hij bouwt natuurlijk ook aan een bepaald team, wat die, waar die structuren in slijt. En en als je daar de hele tijd gaat wisselen met dan weer die erin en die erin en ja, ik snap ook wel nou, het een is echt waar dat die op hij de, de jeugd werkt. helemaal overslaat, want uh, zo'n Finsterkant zit er toch bij en uh, Tim van Soest. Maar ja, zo'n Wessel die, die ja. Je mag voor mij inderdaad wel in de, in de basis staan. Dat is toch wel een, een hele goede. Eens, Martijn? Ja, ja eens. Uh, het is natuurlijk ook zo, als jij als nieuwe trainer een aantal uh, uh, spelers van buitenaf haalt... Ja, die ga je niet zomaar op de bank zitten. Uh, dus ik denk dat dat ook nog wel, uh, uh, wel meespeelt. Dus Jawel, maar je ziet toch als... op de training dat die, jongens, die, die jonge jongens beter zijn dan wat hij heeft uh, binnengehaald? Uh, dat ben ik, met eens, ben ik met je eens. Maar goed, we hebben het natuurlijk al, al vaker gehad over uh, uh, Kevin de Visser... Hè? Dat die, uh, Um, uh, nou ja, niet altijd uh, als, als aanvoerder uh, of als, als, als centrale middenvelder um, uh, ja, hoe zeg je dat uh, hij speelt nu de meest gelukkige wedstrijden nee, maar hij loopt lucht te dekken ja, ja. Ja, ik, ik, snap, ik snap ook dat Ted voor schot dat betreft niet meteen uh, slachtoffer ik, ja, ik denk dat het uh, uh, voor, voor, voor Ted moeilijker is dan dat wij uh, uh, zo ook van de buitenkant zien helemaal met al die jonge jongens die op de deur kloppen ja. uh, wat, wat hij zegt die gaat ook niet in één keer met, met uh, uh, tien jongens uh, uit, je, uit je eigen, eigen heup ga, ga je lopen. Nou ja, een voorbeeld gisteravond in de arena. <laughs> ja. Ja. Ja, ja, goed. Dat is toch wel weer iets, uh, iets, iets anders, denk ik. Nou, dat weet ik niet. Ja, we, zijn, we zijn met HFC natuurlijk ook wel een beetje verwend, hè, de laatste jaren. Ja. En natuurlijk binnen, binnen, wat is het, binnen vijf jaar uh, vier keer gepromoveerd. En met, met, een, met een hele goede groep. En die groep is eigenlijk steeds bij elkaar gebleven... Ja, en op een gegeven moment wordt er dan toch aan de jongens getrokken. En ja, dan, dan, dan vertrekken er een, een, aantal, vertrekt er een aantal spelers die, die, ja, die gewoon heel belangrijk zijn geweest. En dan noem ik vooral ja, Mike van der Ban natuurlijk, maar ook Donnie Verdam. Donnie Verdam ja. En dat zijn spelers die er gewoon echt niet zomaar te vervangen zijn. Dat is waar. Maar goed, en daarbij speelt er ook nog eens: Carlos Opoku is de topscorer, jongens dan is er iets raars aan de hand als je centrale verdediger je topscorer is. Ja, dat zijn natuurlijk voornamelijk penalties ook. Daarom. Ja, maar ook op, en die lokt hij zelf niet uit. Dus dat wordt natuurlijk wel uitgelokt door, onder andere kijk, Sterling. Ja, ja. Nee, nee, maar kansen worden er wel gecreëerd, maar ze gaan er niet in. Mm -hmm. Een afmaker mist er enorm. Nou, dat is duidelijk. Gert-Jan Tameris is de spits. Ja, normaal gesproken is de spits de man die de doelpunten moet maken. Maar ja, Tameres is een hele andere speler. Die, die houdt de ballen vast en... Ja. Wel een geweldige voetballer. Zeker. Ik stel voor dat we Martijn bedanken. Hoor je dat Martijn? Ja, ja, ja. ik stel zal, ik zal voor dat we dat ding wel gaan doen. Heel goed. En dan gaan wij over naar... Uh... Jij hebt iets klaarstaan, Charles. Hè? Volgens mij... Uh, ja, zeker, van, uh, zeker, zeker, zeker. Een zekere blondie, toch? Hij ja, heeft dezelfde haarkleur als ik, inderdaad. Blond. Ja, zei, uh, het is wel grappig, want ik heb haar een paar keer ontmoet... en, en een van de keren was... Wel grappig, Debbie Harry. Hè, dat zij kwam naar het North Sea Jazz Festival. En dan denk je, wat heb je daar aan te zoeken? En toen, dat was een periode dat ze niet lekker lag met de platenmaatschappij, al bij ellende narigheid. en En eh, toen had ze een plaat gemaakt met de Jazz Passengers. Dus een echte jazzplaat. En daar kwam ze mee optreden op, eh, op het North Sea Jazz Festival. En dat vond ze zelf wel een bijzondere ervaring. Want dat was eigenlijk helemaal niet haar stijl Ze heeft er enorm veel van geleerd. Dus ze vond het een erotische ervaring, noemde ze het in die tijd... Um, en dat was heel grappig om te horen. Het totaal iets anders voor zo'n artiest. En ik snap ook heel goed dat je soms dat soort dingen nodig hebt... om te doen om jezelf weer verder te ontwikkelen. Maar daarna is ze weer vrolijk doorgegaan hoor, als Blondie. En daar gaan we nu naar luisteren, want het is een van Heens aanvragen geweest. Blondie. En het was mijn eerste LP als Blondie. Parallel ja. Lines. En daar stond op Atomic. Henny kon maar geen afscheid nemen van Blondie. <laughs> Hij zat bij het open mond naar haar te staan. Maar ja, ze moest weg. Heer ze had... erotisch, hè? <laughs> ze had niet lange tijd voor je, uh, Hennie. Dus, uh, ja. Nee, want we hebben uh, de plaatselijke journalist Joop van Nes... van de Zandvoortse Courant aan de telefoon. Joop, we hebben als gast de Bergen van het de, van de Haarlems Dagblad. Kennen jullie elkaar? Uh, geen idee. Misschien van zien. Maar daar houdt het ook echt mee op, denk ik. Ja, ja. ja, ja. Ik, kennen wij elkaar? Nou, volgens mij niet, nee. Ik zei net al, van ik, ik zie Zandvoort eigenlijk uh, zelden spelen. Dus... Oké. Okay. Ja, goed. Nou, ik beweeg door allerlei sporten. Dus misschien is dus dat best wel nodig geweest, hoor. Mogelijk geweest. Ik we uh, niet alleen met voetbal, gelukkig. Maar je bent van de week wel geweest bij die wedstrijd tegen de Rijnsburgse boys. Ik zal eerlijk zeggen dat ik het niet eens wist. Meen je dat nou? Winnen ze een keer en dan ben je dat niet. Uh, ik wist, wist er echt helemaal niks van. Oh? Ik, uh, ik werd uh, de volgende dag uh, echt uh, verrast... door de mededeling op, uh, van Justin Leijten op uh, Facebook... op zijn Facebookpagina dat Dat uh, gespeeld was tegen Rijnsburgse Borges 2... en dat het gewoon dik gewonnen werd. Ja. En daar stond ik eigenlijk een beetje versteld van. Ja. We hadden het net met Martijn er ook over. Uh, wat misging tegen VVC ging goed nu. Typisch, hè? Ja, het ja, is, uh, <laughs> is ongelooflijk. Uh, dit zijn wedstrijden die er eigenlijk niet om doen. Misschien gaan ze wel een verkeerde instelling het veld in. Ik weet het niet. Dat is toch aan de, aan de leiding om dat op te pakken, denk ik, Om uh, echt uh, op de jongens in te spreken dat, uh, dat het uh, anders moet. Anders uh, zie ik het heel uh, zwaar in. Maar dat heb ik al eens eerder over gehad. Het, uh, het zal niet makkelijk worden dit jaar. En uh, de wens, eigenlijk min of meer de eis van het bestuur, die zal moeilijk uh, denk ik uh, gevolgd kunnen krijgen. Je bedoelt uh, periode kampioen of kampioen? Nou, dat gaat niet. Überhaupt kampioen. Ja, dat is dus keihard gesteld. Uh, Zandvoort 1 moet kampioen worden. Ja. En uh, ze zullen er financieel uh, aan bijdragen om dat mogelijk te kunnen maken. Er wordt onder andere van de winter en de zaterdag voor de eerste keer in Zandvoort wordt er een, uh, een, een trainingskamp georganiseerd. Ik heb geen idee of dat in Nederland is of daarbuiten. Geen flauw idee. Dat moet nog blijken. Maar uh, er is geld voor. Uh, Vrijgemaakt, laat ik zo zeggen. Je was gisteren in het gemeentehuis, hè? Nee, dat ben kan ik niet. Ben je niet ik geweest? Thuis. Ik zit lekker thuis te luisteren. Erg, hè? Ja, ja, ja, ja, ja. Thuis, uh, niks met sport te maken. Er zijn ook wat onsportieve dingen gebeurd, denk ik. Je wil zeggen, ja. ja. Waarom is die politiek in Zandvoort altijd zo'n zootje? Dat moet jij kunnen, kunnen uitleggen. Uh, het zijn vaak uh, eigen dingetjes die daar spelen, uh, de lokale politiek. Uh, Politieke partijen moet ik eigenlijk zeggen. Die hebben te weinig structuur vergeleken met landelijke opererende partijen. Om daar uh, een stokje voor te steken. En uh, ja, het ontstaat een soort van wereldgroei denk ik. Ja, ik, ik weet het verder niet. Ik, uh, ik, ik mag er alleen maar van, uh, verslag van doen. En uh, dat doe ik ook graag. Uh, het is ontzettend leuk om te, om te doen ook. Uh, ik heb het een gigantisch druk mee gekregen, Want we hadden dinsdag onze voorpagina al klaar. Helemaal, <laughs> zonder problemen. En die kon ik woensdraag ineens uh, met, met de noodgang een nieuwe voorpagina in elkaar gaan ja. dat, dat, dat houdt het wel spannend natuurlijk. Jazeker. Ja, zeker. Het is overigens van alle tijden door Joop, want ook in Bloemendaal, uh, waar ik dan zelf woon, is het een uh, bestuurlijke puinhoop geweest. Een Bernd Snijders uh, ja, ja, van ja, Haarlem, ja. die nu uh, tot, 17, tot 1 februari 2017 uh, waarnemend burgemeester van Bloemendaal is is er toch in geslaagd om wat rust weer te brengen in de gemeenteraad. Maar de, de, ja, de problemen zijn toch nog lang niet over. En ik verwacht daar in de toekomst ook nog wat een ander. Het is net de grote wereld. Ja. <laughs> Laten we teruggaan naar de leuke dingen van het leven, uh, okay, sport. Joop. Sport. Lions ja. toch net weer gewonnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Het is, uh, uh, uh, gelukkig. Ze hebben zich weer hersteld. Uh, wedstrijd, de, de komende wedstrijd is eigenlijk uh, van veel meer importantie. Dat is tegen de nummer... Uh, twee, waar ze staan al twee gelijk op nummer twee, is KTC uit Overveen. Uh -huh. uh, de reserves daarvan. En uh, die wedstrijd is uh, 3 december. Yeah. In Zandvoort. En uh, dan moet Zandvoort zich echt goed laten zien. Uh, willen ze volgend jaar een klasse hoger kunnen gaan spelen? Uh, voorlopig uh, staan ze dus op tweede plaats. Uh, voorlopig spelen ze ook niet tegen de nummer 1. Dat is dan, uh, even kijken, uh, nou, hoe heet het? Amsterdam, BV Amsterdam. Mm -hmm. uh, die komt was aan het einde van het seizoen naar Zandvoort toe. En uh, dat is dan eigenlijk de wedstrijd die bepaald is voor de rest uh, van, uh, van de uitslag van dit teizoen, uitkomst van dit seizoen. Maar en, je en hebt genoten. 67-80 was het. Ja, ja, ja, ja. Uit in Amsterdam. Ik ben daar niet bij geweest. Ik ben alleen bij de thuiswedstrijden. En uh, ja, ze hadden het moeilijk. Met name het jonge team dat, uh, dat tegenover is gestond. Ja. En dat, uh, dat is, ja, die zijn altijd uh, gedreven dat soort jongens en, uh, die, die willen ze laten zien die willen ze presteren het uh, dus was het tweede team ja, en die, die moeten zich in de pixie spelen om in het eerste team te kunnen komen als je natuurlijk uit goede hout gesneden bent en uh, ja, dus, gelukkig heeft Zandvoort gewonnen uh, uh, de, de kracht van de lange mensen van Zandvoort is gewoon uh, bijna onafvolgbaar uh, rond uh, van de mei is zo ontzettend sterk dat dat de Waanzinnig gewoon. Hij kan op de middencirkel gaan zitten. Echt op de grond zitten. Dus met zijn benen gestrekt vooruit. En dan reed hij gewoon met die bal uh, het bord. Uh, soms gaat hij er ook nog in ook. Daar moet je ontzettend veel kracht voor hebben. Dat is hm. onwaarschijnlijk. Maar hij heeft dat gewoon. Ben jij alweer bezig met je schoolbasketbaltoernooi? Ja, uiteraard. Het, het, staat al, uh, het, is, het is gewoon helemaal klaar al. Wanneer is het? En uh, Het gaat gewoon lekker door zoals wij dat willen. En niet zoals de scholen dat willen. Maar wanneer is het? Dus een paar scholen. Het is de tweede, tweede uh, zaterdag na de wintervakantie. Ja, ja. Uh, uh, dus dat is, uh, nou, uit mijn hoofd weet ik niet, inderdaad. Maar het is in ieder geval de tweede zaterdag altijd nadat de we schone weer naar de wintervakantie zijn begonnen. Nog meer sportnieuws? Uh, ja, ik vond dat uh, uh, de Zandertse hockeydames uh, toch behoorlijk hebben huisgehouden tegen die club uit 0-10. En daar, nu hebben ze de kans om dat te bewijzen. Want komende zondag spelen zij uh, even kijken. Volgens mij is dat een thuiswedstrijd. Ja, uh, als het goed is. Uh, ja, tegen Alkmaar Al is staat twee uh, plaatsen lager. En ik denk dat, uh, dat Sandro de Klaver, is. Uh, coach Ja, Bleker, heeft dat ook gemeld. Hij zegt, ik heb een uitstekende wedstrijd gezien. Het, uh, dat was afgelopen zaterdag. Zondag tegen met die storm, weet je wel, hebben ze gespeeld. Uh, dat was de wedstrijd na Feyenoord. Dus ze hadden zich veel ja, op kunnen laden. Uh, lekker gescoord. 15-0. Of 17-0 is dat geworden. En zondag speelden ze in Amsterdam. Uh, en daar begonnen ze met 2-5. En uh, ja, dat, dan zit het er lekker in, weet je wel. En Bleker heeft gewoon nog steeds het gevoel dat Zandvoort volgend jaar het was te hoog gespeeld. En uh, dat is een man met heel veel hockeyervaring. Uh, hij uh, heeft ook een ander spelconcept laten spelen. Uh, dat is aangeleerd. En dat gaat steeds beter, steeds beter. Het is een samenwerking en Zandvoort pakt dat heel goed op. En ja, het is toch wel een van de kandidaten om kampioen te kunnen worden. Met Hoekse Waard trouwens. Hartstikke leuk joh, dankjewel. Ja, ja zeker. Graag gedaan. Je uh, heb kent. jij nog nieuws eventueel over een EK vuur in Zandvoort? Ik moet de laatste tijd niets meer. Nou ja, het college is gevallen. Dus uh, wie weet, een nieuw college dat we de kansen weer krijgen. Ja, nou, we houden echt uh, goede hoop erop, denk ik. Ja, goed. wij gaan in ieder geval door. Goed zo. Oké, okay, man. Daar, daar ga ik mee. Oké, okay, goed zo. Dag Joop. Fijne uitzending, verder nog. En uh, tot sprekend. Billion miles away Your signal in the distance Getting good at starting over every time. De Foo Fighters, en dan heb ik het over uh, Walk. Gaan we naar uit, uh, het eerste uur van Watertoren Sport alweer luisteren. Maar we komen zo nog een uh, vol uur bij u terug met uh, nog meer sportnieuws natuurlijk. En uh, het is heerlijk weer. En we hopen dat u geniet uh, van de uitzending. Uh, dat doen wij hier ook altijd. Dus uh, wat dat betreft, tot zo, tweede uur.